We gaan op dit moment over naar het woord van God. Hoeveel hebben we zin in het woord van God vandaag? Yes, Wow! geweldig. Vandaag zien je er rijdt rijdt alsof je echt zin hebben. En we gaan beginnen met, welke, welke, welke serie? Goed nieuws, hè? als het niet duidelijk was, dan, dan is het wel duidelijk geworden door al die kranten dat je ziet. Um, we gaan beginnen met de serie, eindelijk... Goed nieuws. Niet alleen goed nieuws, maar eindelijk goed nieuws. In een wereld vol met slecht nieuws. Eindelijk goed nieuws. En vandaag willen we beginnen in Lukas 2. En we gaan verschillende passages nemen. En we gaan het hebben over kerst en over allerlei zaken in deze komende drie weken. En we zullen op 24 aan december zullen het groots afsluiten met een geweldige kerstdienst slash ontbijt. We gaan naar het woord van God. Lukas 2. En dan gaan we lezen vanaf vers 25. Lukas 2 vanaf vers 25. En ik geloof dat ik een opdracht van God heb voor jullie, voor ons. En uh, ik moet even letten op de tijd, want normaal zet mijn vrouw een timer, maar mijn vrouw is vandaag ziek. Dus uh, bid ook voor haar. Ze is heel erg ziek wakker geworden. Ze is al de hele week ziek. Maar vandaag was het heel erg. Dus laten we ook voor haar bidden. Straks. En uh, we gaan over naar het woord van God. Lucas 2, vanaf vers 25. En als je het hebt, wil ik je vragen om op te staan. Als je dit fysiek kunt. is dus de laatste keer dat ik je vraag om op te staan. Daarna mag je opstaan wanneer je wilt. De Bijbel zegt ons. En zie... Er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. Wauw, de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest... dat hij de dood niet zien zou voordat hij de gezalfde van de heren... Uh, zou zien. En hij kwam door de geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen, volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei, nu laat u heren uw dienstknecht gaan in vrede, volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht voor een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat er over hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zei tegen, hen, Maria, zei tegen Maria, zijn moeder, zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden. Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overwegingen uit veel harten openbaar zou worden. Laten we teruggaan naar vers 29. Want daar wil ik op focussen vandaag. 29 en 30 zegt ons, nu laat u heren, uw dienstknecht, gaan in vrede volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Uh, vandaag wil ik jullie, met jullie hebben over eindelijk opgelucht. Geef drie mensen een high five, zeg ze eindelijk opgelucht. Eindelijk, eindelijk opgelucht. Eindelijk. Aliviado, creole. Alles in verlicht. Opgelucht in Spaans, weet ik niet. Eindelijk, eindelijk opgelucht. <lacht> um, ik ben met mijn, uh, met mijn vrouw waren we tijdens onze honeymoon waren we gegaan naar IJsland. Ja, het is niet je, je standaard zon, zeestrand Maar we dachten, laten we dit apart doen. We gaan naar IJsland, want um, het is mooi en we dachten van, het is iets aparts. We gaan altijd, iedereen gaat naar de staan, Laten we gaan naar iets kouds. Het was februari, dus het was koud. We waren gaan naar IJsland. Het was heel mooi. Het mooiste land dat ik tot nu toe heb bezocht qua natuur. natuur het mooiste land dat ik tot nu toe heb bezocht. Er zijn een heleboel bergen. Een heleboel watervallen. Glaciers en uh, wat nog meer. Je hebt een heleboel dingen daar. Je hebt zelfs um, de Blue Lagoon, waar we ook gegaan. warm water. Um, het is heel mooi en... Toen we daar kwamen hadden we een huis geregeld via Airbnb. Hoe we kennen Airbnb? Jullie kennen het wel, hè? We hadden een huis geregeld bij een persoon. En deze meneer was een hele goede gastheer. En toen we aankwamen met de auto die we hadden gehuurd, ik had toen de tijd maar anderhalf jaar mijn auto een, een rijbewijs. En we waren aangekomen, we hebben zo'n kleine Toyota iets gehuurd. En die meneer kwam gelijk. Hij zei: Hey, welkom ook. Hier is, het, hier is jullie appartement waar je gaan blijven. Het was een mooi appartement. En toen ging hij naar onze banden kijken en hij zei van hey, deze banden zijn niet goed voor de winter eigenlijk. Eigenlijk moest je andere banden aanvragen. En toen zagen we van oh, nee. Hij zei nee, dit is geen goede band voor, voor de winter. Want jullie kunnen vast blijven zitten. Want in IJsland zei hij. hij zei, het weer kan heel snel omschakelen. Het kan heel snel van heel rustig, heel zonnig of heel normaal weer gaan naar het storm, van sneeuw. En alles kan snel bedekt worden in sneeuw. Dus we dachten van ja. Ja, Oké, okay, we gaan kijken wat we gaan doen. En hij zei, ga niet te ver. Weet je, ga niet meer dan twee uurtjes ver van, van waar we zijn. En we hadden een dag, hadden we besloten, een dag hadden we besloten om, een, om een waterval te gaan kijken die wat verder was. Het was ongeveer tussen anderhalf uur en twee uur ver. En we waren gegaan, het was een hele mooie waterval. Toevallig was die dag daar, Jackie Chan was een film aan het opnemen. dus dat was ook toevallig. Dan hebben we ook foto met hem. Niet met hem, van hem. <laughs> um, <laughs> ik doe alsof ik hem ken. Ja, ik heb zijn telefoonnummer. Nee, nee. Dat is gewoon een... Uh, we hadden Check Your Channel gezien. En op de terugweg... <laughs> op de terugweg, mensen... Is er iets gebeurd dat ik nog nooit heb gezien in mijn leven. We waren aan het rijden. We waren een half uurtje bezig. En we waren aan het rijden. En opeens begon het keihard te sneeuwen. Niet dit leuke sneeuw. Hé, eventjes, dat, heel leuk. Oh, sneeuw, eventjes. Nee, Keiharde sneeuw. Binnen twee, drie minuten was het weg. De snelweg was gewoon vol met sneeuw. Bedekt, we zagen niks meer. Alles was wit. En het was keihard. En mijn god, wij waren super bang. <lacht> ik was super bang. Snelheid ging natuurlijk omlaag. We waren super bang. En we waren angstig. Wat gaan we doen? Wie ga ik bellen? Huh? Wie ga ik bellen? Uh, als we vastzitten, wat gaan we doen? Wat als we vastzitten? Het is super koud daar. En ik dacht: nee, nee, nee, dit kan niet gebeuren. Dat kan niet gebeuren. En we waren onder spanning en we waren onder spanning. En we dachten: oh nee, we gaan vastzitten. We begonnen al een beetje te glijden. Ken je dat? Een beetje zo. je hebt niet meer de controle. We waren angstig. En ik dacht: oh nee, we gaan vastzitten. Wat gaan we doen? Er komt, het gaat niet goed komen, er komt slecht nieuws aan. En we waren super gespannen, we wisten er komt slecht nieuws aan. We, gingen, we zaten een beetje te bidden, een beetje um, lofprijzen zetten, een beetje zingen, doen alsof er niks aan de hand is. La, la, la. Maar we waren gespannen, we waren onder een zekere spanning en angst. Want we wisten niet wat er zou gebeuren en we waren angstig. Misschien gaat het niet goed komen, misschien gaan we vastzitten, misschien gaan we slecht nieuws ervaren. Maar binnen een paar minuten was het voorbij. Het was over. Alles was wit, wit, wel wit geworden, maar binnen een paar minuten was het voorbij. En na een paar kilometers was de sneeuw wat minder. Het werd steeds minder minder minder. Op een gegeven moment zagen we alleen asfalt en was er niks aan de hand. En we waren opgelucht. We waren opgelucht. We waren zeer opgelucht, want er is niks gebeurd. En daarna gingen we grapjes maken. Daarna ging je een grapje. Ja, jij was bang. Nee, jij was bang. Ah, Nee, dit en dat. En we zitten grapjes te maken en we maken een heleboel grapjes. Ik weet niet of jullie dat hebben meegemaakt, dat je iets van spanning meemaakt. En wanneer het een opluchting komt, na een periode kun je grapjes maken, simpelweg, omdat je weet van het is goed gekomen. Dat je weet van het is geen slecht nieuws geworden. Het is goed nieuws geworden. Ah, opgelucht. En we zitten grapjes te maken, want wij, wij waren niet meer onder de spanning van het slecht nieuws. We waren opgelucht en we waren nu aan het leven in een realiteit van goed nieuws. En vandaag wil ik het eigenlijk hierover hebben, over de oplichting die wij kunnen ervaren in Christus... door niet meer te leven in angst of spanning, maar door opgelucht te worden... Door het goede nieuws van onze Heere Jezus Christus. We hadden een spanning, we dachten wat als er iets gebeurt, wat, wat als het slecht gaat, maar het werd opgelucht en we werden opgelucht. Want we waren niet meer in de schaduw van slecht nieuws, maar we waren in de realiteit gekomen van goed nieuws. Want je leeft anders, je ervaart het anders wanneer je goed nieuws ervaart. Goed nieuws is heel anders dan slecht nieuws, hè? Vaak, komen mensen, uh, en dan zeg, of vaak zeggen mensen, wat wil je eerst? Goed nieuws of slecht nieuws? En Dan weet je niet eens wat te kiezen, wat wil ik eerst? Want je weet misschien, dus het slechte nieuws gaat het goede nieuws overdekken. En vaak uh, leven we in momenten of in situaties van constant slecht nieuws. We leven in een wereld van constant slecht nieuws. Soms wil ik mijn nieuwsnl app niet eens openen. Soms neem ik gewoon, ga ik vasten van Nieuw.nl en van Nieuws. Want er is zoveel slecht nieuws in deze wereld. En we worden overrompeld door slecht nieuws. En het, het, het heeft effect op de samenleving. Het heeft effect op ons. Het heeft effect op onze manier van leven. Wanneer we constant onder de schaduw leven van slecht nieuws. En weer is er een aanslag. En... En weer is er iets gebeurd. En weer is er een, een scheiding in de maatschappij van autochtone en auto autochtonen. Is er een scheiding van blank en, en, en, en donker is er een scheiding van dit en dat. Ik geloof dit, jij gelooft dat. En er is spanning en er is een aanslag. En er gebeurt weer iets in Egypte en Donald Trump doet weer iets. En Jeruzalem is nu een hoofdstad en de mensen zijn boos. Anderen zijn blij en er is nieuws, er is nieuws, er is heleboel nieuws. Sommigen zien het als slecht, anderen zien het goed. Maar vaak is het slecht nieuws. Waarom? Want slecht nieuws verkoopt beter dan goed nieuws. Ja, ja. Dat weten de kranten ook. Dat weet nieuws ook. Het, is, wat, het verkoopt veel beter om te zeggen er is een aanslag geweest... dan om te, om te, om te, om te zeggen uh, alles gaat goed hier. Er is niks aan de hand. Er is geen dode gevallen deze week. Slecht nieuws verkoopt veel beter. Dus de nieuws, de nieuws outlet, zo zeggen de nieuws... Uh, Media. Media is op zoek naar slecht nieuws. En ze komen met de allerleukste clickbait titels om jou te, te, te, te, te over te halen om erop te klikken. En we worden overrompeld door slecht nieuws. En, en vooral in de, in de wereld waarin we leven, waarin het zo toegankelijk is. Het zit in je broekzak. Wanneer je het opent is er slecht nieuws of ergens op een Facebook en ze delen en het is slecht nieuws. Overal. En we leven als maatschappij, als personen, als mensen, vaak ook als christenen, leven onder een spanning van, van, van slecht nieuws. Wat als? Wat als er een aanslag komt? Hè? Dat, dat, dat hoor je constant. Wat als er iets gebeurt? En mensen leven onder angst. Wat als er iets gebeurt? En het is niet alleen. Um, extern. Het is niet alleen nieuws van buiten, maar vaak leven we onder spanning van slecht nieuws in ons eigen leven. Wat als de dokter zegt wat ik had verwacht dat hij zou zeggen over dit wat ik heb gevonden op mijn lichaam? Wat als? Wat als de, de dokter zegt dat ik niet lang meer heb? Wat als het niet goed komt met mijn huwelijk? Wat als de beste jaren achter mij zitten en niet meer voor mij zitten? Wat als mijn, er geen hoop meer is voor mijn kind of mijn kinderen? Wat als het niet meer goed komt met mijn werk en een economie dat heel slecht is? Wat als, wat als, wat als, en velen van ons leven in een, in een situatie of in een omgeving van wat als. En we leven in een omgeving van slecht nieuws. We worden overrompeld door slecht nieuws. We verdrinken in slecht nieuws. En we krijgen constant slecht nieuws. En soms lijkt het alsof het niet overgaat. Alleen maar slecht nieuws en slecht nieuws. En je denkt van wie haat mij? Waarom is er zoveel slecht nieuws? En, en, en, en, en we worden overrompeld en we raken gespannen. We, we krijgen angst. We leven onder angst, we leven onder spanning, we leven vermoeid. Moe. Ik had het vorige week met de leiders erover, we hadden een vergadering met de leiders. En ik had het erover met de leiders van... Mensen, we moeten niet vermoeid rondlopen. Ik hoor het constant, ik ben moe. Ik ben te druk. Ik heb te veel. Te moe, te druk, te veel. Te moe, te druk, te veel. Te moe, te druk. Je zegt, het kan niet. We kunnen niet als christen geroepen, die geroepen zijn als christen. Jezus zegt, ik ben gekomen opdat jullie leven hebben. En leven in wat? Leven in overvloed. Maar we lopen moe rond. En we, zijn, we hebben te veel op onze, op onze bord En we zijn overladen. En we zijn angstig. En we zijn gespannen. Omdat we, omdat, we, omdat we denken van wat als slecht nieuws eraan zit te komen. We leven onder deze spanning. We leven onder angst. En we raken gewend nu aan slecht nieuws vaak. Vaak raken we gewend aan slecht nieuws. Heel veel, velen van ons... Aan um, verwachten niet meer goed nieuws. Ah, het gaat niet meer. We raken gewend. We raken gewend aan herhaling. Want herhaling brengt gewenning, hè. Herhaling, hoe vaker je het doet. Hoe meer gewend je raakt, hoe vaker je het doet, meer gewend je. We raken gewend aan slecht nieuws. Maar zeg tegen geen naast je, raak niet, raak niet gewend. Raak niet gewend. Raak niet gewend. Raak niet gewend. Raak niet gewend. Dit is niet alles wat God voor jou heeft. Dit is niet alles wat God voor jou heeft. Dit is niet alles wat God voor jou heeft. En Simeon, we hebben net gelezen over Simeon. En Simeon is een heel interessante persoon. Want Simeon was een persoon dat alle redenen ertoe had om, om, in een, om angstig te leven. Hij had alle reden ertoe om gewend te raken aan zijn omgeving. Om gewend te raken aan slecht nieuws. Wie is Simeon? Kennen jullie Simeon in het kerstverhaal? Weinig mensen kennen Simeon. We kennen Maria, we kennen Jozef, we kennen, we kennen nog meer, we kennen Jezus, baby Jezus natuurlijk. We kennen een paar magiërs, drie magiërs. We weten niet hoeveel het waren, maar we zeggen drie, ik weet niet waarom. Drie magiërs. Um, we, kennen, we, kennen, we kennen herders. We kennen zelfs dieren. Ja, een schaap en een ezel en een, en een lama en ik weet niet wat. We kennen een heleboel dingen, maar weinig mensen kennen Simeon. Simeon hoor je niet vaak tijdens, het, tijdens kerst. Maar Simeon is een heel interessante persoon dat naar voren komt in de Bijbel. De, waar we hebben gelezen is het enige stukje waar we over hem lezen. We weten niet veel over hem. We weten niet hoe oud hij is. We denken dat hij oud was. We denken dat hij van hoge leeftijd was. We weten niet hoe oud hij is. We weten niet of hij getrouwd was. We weten niet of hij kinderen had. We weten niet wat zijn sociaal-economische status was. Het enige wat we weten van Simeon is dat hij godvrezend was, zegt de Bijbel. Hij was godvrezend, hij was rechtvaardig en de heilige geest was op hem. Wow. Wauw. We weten niet veel over hem, hè? Niet veel, maar het enige wat we weten is heel belangrijk. Hij was godvrezend, hij was rechtvaardig en de heilige geest van God was Rusten op Simeon. En Simeon leefde in. S zeg zijn naam goed trouwens, Simeon. Ja, dat is wel goed. En Simeon leefde in een, in een periode dat heel lastig was voor Israël. Want je moet begrijpen, hè. Uh, wanneer Jezus binnenkomt. Wanneer Jezus geboren wordt. Is dat niet een hele leuke Israël? Israël heeft al een heleboel meegemaakt. Israël is niet on, een onafhankelijke staat met een koning, nee. Israël werd veroverd door een heleboel landen. Veroverd daarna door de Grieken. Veroverd uiteindelijk door de Romeinen. En, en nu um, leeft Simeon in een periode waarbij Israël niet een onafhankelijke staat is. Maar Israël zit onder de regering van koning Herodes. En onder de regering van het Romeinse Rijk. Dus we hebben Alexander de Grote heeft Israël veroverd. Um, um, als voordat daarna komen de Romeinen en veroveren Israël. Israël is niet meer een onafhankelijke staat. De religie en het systeem van, van, van de religie van de Joodse religie is niet meer hetzelfde. Het draait de religie begon te draaien. En Wat Jezus heel vaak tegen ging preken was dat het begon te draaien om het uiterlijke. Um, we we gaan weet je we hebben erover gehad hè hard op bidden en Kijk wie ik ben en kijk van buiten. Het, ging, het was een externalisering noemen ze dat. Het, het ging meer om naar buiten toe. Hoe, hoe presenteren we onszelf naar buiten? Dat was religie geworden. Dat was het Joodse religie in die tijd geworden. Wat presenteren we? Wie, wie kan ik, hoe, hoe kan ik mezelf het beste naar voren brengen? En we zijn, we waren, ze, ze waren vertrokken van het innerlijke naar het uiterlijke. We hadden de wettische schriftgeleerden en fariseeën die heel erg... Um, Heel erg veel wetten op elkaar hadden gezet, die niet eens in de Bijbel stonden. En extra, extra wetten, en om extra mooi en leek en rij te zien. We hadden een paar wereldgezinde Sadduceeën. En we hebben 400 jaar. Heel belangrijk hè? Tussen Malachi en Matthäus, hebben we 400 jaar van stilte. Stilte. Geen enkele profeet opgestaan 400 jaar lang. Geen enkele profeet, geen enkele persoon die de boodschap van God kon brengen. 400 jaar stilte vanuit Gods kant, maar wel vol slecht nieuws veroverd door de Romeinen en veroverd door de Grieken... en, en, en, en on, niet onafhankelijk meer zijn en geen staat zijn. Nee, een stilte vanuit Gods kant... maar constant overladen worden door slecht nieuws. Constant was er weer slecht nieuws voor Israël. Israël was niet meer de Israël van de tijden van David... de gloriedagen van David. Israël was niet meer hetzelfde. We hebben 400 jaar... Van stilte. Weet je wat 400 jaar stilte is? 400 jaar stilte. We horen geen enkele profeet dat opstaat. En constant krijgen we slecht nieuws. Weer slecht nieuws. En, en weer slecht nieuws. Ik weet niet of je dat ooit hebt ervaren. Ik weet niet of je dat ooit hebt ervaren, soms, soms ervaar je in het leven momenten waarbij het lijkt dat God stil is. God, waar bent u nou? God, waar blijf je nou? God, waarom, waarom is het stil vanuit jouw kant en je wordt overladen door slecht nieuws? En weer is er iets aan de hand vanuit deze kant, weer is er iets aan de hand vanuit die kant. En soms lijkt het alsof je net, ik ben net klaar met dit, ha, opgelost. Je denkt dat je die, je doet zo, en dan weer is er iets. Oké, okay, oké, okay. en je bent, en dan... En dan weer is er slecht nieuws. En je denkt van, oké, okay, nu ga ik die opluchting krijgen. En dan weer is er iets. En we krijgen, we ervaren geen tijd voor opluchting vaak. Omdat we overladen worden door slecht nieuws. En in deze scène, in, deze, in dit toneel, in deze setting... wordt Jezus geboren. te midden van al deze duisternis te midden van deze degradatie... te midden van wanhoop... wordt Jezus geboren. En te midden van al deze duisternis... En, en, en, en wanhoop... en slecht nieuws... waren er wel enkele mensen... er waren enkeling... die uitkeken naar de Messias. Er waren enkele mannen... enkele vrouwen in de Bijbel... in deze perioden... die uitkeken naar de Messias. En Simeon... Was er eentje van. Hij had alle reden om gewend te raken aan zijn omgeving. Alle reden om weer slecht nieuws te, te, te verwachten. Maar de Bijbel zegt dat de Heilige Geest van God op hem was. En hij wachtte op de vertroosting van Israël. Hij wachtte op goed nieuws. Hij wachtte op goed nieuws. Hij had een openbaring gekregen van God. Dat hij goed nieuws zou ervaren. Hij was aan het wachten. Op goed nieuws. Ik heb geleerd dat wij als christenen moeten realiseren en moeten weten dat slecht nieuws slechts tijdelijk is. Slecht nieuws is slechts tijdelijk. Slecht nieuws is tijdelijk. Het, het, het is niet altijd slecht nieuws. Vaak denken we en vaak wil de vijand dat wij zo gaan denken dat het constant slecht nieuws is. Maar slecht nieuws, wanneer je met God bent, wanneer je de heilige geest hebt, zoals Simeon, dan weet je en realiseer je, slecht nieuws is slechts tijdelijk. Je realiseert wanneer je een christen bent, wanneer je met God loopt, dat we leven in seizoenen. Soms zijn er seizoenen dat heel erg donker zijn. Hè? Die winterse depressieve seizoenen. Die, ik, het is te vroeg, ik wil niet naar de kerk. Het is lekker donker, ik wil slapen thuis. Seizoenen. We maken slechte, verkeerde seizoenen mee. Maar ze gaan voorbij. Op een gegeven moment gaat het voorbij. Zeg samen met mij, het gaat voorbij. Het gaat voorbij. Het gaat voorbij. Het gaat voorbij. Slecht nieuws duurt niet altijd. Niet wanneer je met God bent. Niet Wanneer je Jezus hebt. Slecht nieuws moet op een gegeven moment, wanneer je met God bent, tijd en, en plek maken voor goed nieuws in ons leven. Hoeveel geloven dit? Je lijkt alsof je een beetje slaperig zijn. Is het niet goed tot nu toe? Laten we doorgaan. Slecht nieuws moet altijd plek maken voor goed nieuws wanneer we met God te maken hebben. Het zijn maar seizoenen van slecht nieuws. Ja, maar voorganger, kan je zeggen. Ja maar, ja, maar die persoon is dood gegaan. Ja, is dood gegaan, overleden. Je beste vriend, je, je, je familie, je moeder, je vader, je zus, je broer. Maar zelfs dat is een seizoen van rouwen. Rouwen doet niet altijd. Als rouwen voor altijd zou duren, dan, dan zou je niet kunnen overleven. Maar God heeft het zo in elkaar gezet, dat we een periode van rouwen meemaken. En daarna, wat gebeurt er daarna? We komen er over... Overheen. We komen er overheen. Waarom? Het zijn slechts seizoenen. Je zult niet altijd de status... van slecht nieuws blijven ervaren in je leven... wanneer je met God bent. Wanneer je de Heilige Geest met je hebt... zul je niet altijd slecht nieuws blijven ervaren. Daarom moet je nooit... permanente beslissingen nemen... tijdens tijdelijke situaties. Ah, jullie volgen mij niet. Volg jullie mij? Daarom moet je nooit... ...domme en gekke beslissingen nemen... ...terwijl je iets slechts aan het meemaken bent... Ah, ah, ah, die, ...het is uit tussen mij en, en haar of mij en hem... ...het is uit... En, ...ik wil met niemand meer trouwen, nooit meer. Weet je hoe vaak ik dat heb gehoord? Ik heb dat zo vaak gehoord en twee jaar later zijn ze getrouwd... en ...hebben ze iemand gevonden. Waarom? Want je bent in een tijdelijke situatie... ...en je wilt een permanente beslissing nemen... ...maar dat gaat niet. Want slecht nieuws moet voorbij gaan... ...wanneer we met Christus Jezus zijn. Het moet, het, het, het moet, het is tijdelijk, het, het is maar tijdelijk. En, en Simeon, vol van de heilige geest, vol van God, had de openbaring gekregen van God, er komt goed nieuws aan. Vol van de Heilige Geest, vol met God, had hij begrepen van, dit seizoen dat we aan het meemaken, waarbij de Joodse religie heel slecht in elkaar is, waarbij Israël en iedereen zit te wachten van wat gaat er nu gebeuren? Wanneer komt de Messias? Simeon had een openbaring gekregen, vol van de Heilige Geest van God, en hij wist, het is maar een seizoen, het gaat voorbij. En de Bijbel zegt, hij keek uit naar de komst. Van Jezus. Hij keek uit naar de komst. Hij had een openbaring gekregen van God. Hij keek ernaar uit. Hij keek ernaar uit. Om goed nieuws te ervaren. Want hij wist. Het is een oude. Dit, dit seizoen dat ik nu aan het meemaken Gaat op een gegeven moment voorbij zijn. En er komt een nieuw seizoen aan. Er komt een nieuw seizoen aan. Oh wat een mooi seizoen. Is het niet een mooi seizoen? Is het niet een mooi seizoen waarin we zijn? Mooi seizoen hè? Echt een mooi seizoen waarin we nu leven. Het is echt een hele mooie, prachtige seizoen. Het is een geweldige seizoen waarin we zijn. Kerst. Wat een mooie seizoen. Ik heb het niet over sneeuw. Ik heb het niet over kerstballen. Ik heb het niet over kerstbomen. Ik heb het niet over cadeautjes. Ik heb het niet over ham. Lekkere honey-laced ham. Ik heb het niet over speerhips. Ik heb het niet over tijd. Waar kijken ze naar me. Ik heb het niet over al die, al die dingen. Ik heb het niet over tijd met familie. Hoe leuk dat ook is. Ik heb het niet over die seizoen. Ik heb het over het seizoen waarbij God zei tot zichzelf. Ik hou zoveel van deze wereld, zei de vader. Ik zou mijn zoon sturen, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven zou krijgen in Christus Jezus. Wat een prachtige seizoen. De seizoen van redding. Het seizoen van goed nieuws. Het seizoen waarbij God... Met redding is gekomen en Simeon zag het seizoen aankomen. Het komt eraan, het komt eraan. Even alles klaarmaken. Hij was aan het voorbereiden. Geen kerstlichtje, niks. Hij was zichzelf aan het voorbereiden. Oh, wanneer mijn ogen de koning zou zien. Wanneer zijn ogen de redder zou zien. Hij die de zonde zou breken. Hij die de kop van de slang zou vermorzen. Oh, wat een prachtig seizoen. Ik ben nu in een slecht seizoen. Maar er komt een betere seizoen aan. Er komt een, en Simeon wist. Er komt een betere seizoen aan. En toen hij daar was. De Bijbel zegt. De Heilige Geest had hem geleid naar de tempel. En hij werd geleid naar de tempel. En hij zag hem. Oh wauw. Ik kan niet voorstellen hoe dat was zou zijn. Hij zag. Hij zag het nieuwe seizoen. Hij zag het seizoen. Van goed nieuws in Jezus Christus. Hij zag hem daar. Ik weet niet hoe, hoe, hoe dat moment zou zijn geweest. Maar hij zegt. Mijn ogen hebben Gods redding gezien. Mijn ogen hebben Gods redding gezien. Een, een, een licht voor de heidenen. En de vertroosting van Israël. Zijn ogen hebben de redding. Ik heb het gezien. Het nieuwe seizoen is begonnen. En dat dames en heren is het beste nieuws. Dat, dames en heren, is het allerbeste nieuws... dat je kunt hebben in jouw leven. Het beste nieuws... is Jezus Christus. In het moment dat we slecht nieuws ervaren... En, en, en we leven in momenten vaak van slecht nieuws en seizoenen van slecht nieuws. Weet dat God al zijn zoon heeft gestuurd. En de baby in de kribbe was een man aan het kruis. En de man aan het kruis was gestorven voor mij en voor jou. En het beste nieuws is niet je bedrijf. Het beste nieuws is niet je baan. Het beste nieuws is, is, is niet je bitcoin. Het beste nieuws is dat Jezus Christus is gekomen voor de redding van de mensheid. Dat is het beste nieuws. Dat is het beste nieuws in Jezus Christus. En wij hoeven niet meer onder spanning te leven. Wij hoeven niet meer onder angst te leven. Waarom? Wij hoeven niet meer zo moe rond te lopen. Oh, het leven is zo zwaar. Het leven is niet zwaar wanneer je goed nieuws hebt. Wanneer je weet dat je goed nieuws... Er zijn slecht nieuws om je heen. Maar je weet, ik heb het beste nieuws in mijn handen. En goed nieuws... Dat het goede nieuws van Christus... Overdekt en, en, en verplettert elk slecht nieuws om ons heen. Ja, voorganger. Maar ik ben ziek. Er kan goed nieuws komen. Je kan, je kan worden genezen. Het kan, het kan. Het is Bijbels, het kan. En als je niet genezen wordt, want we moeten allemaal dood. Hallo, leef niet in een fantasiewereld, we moeten allemaal dood. En als je niet genezen wordt, toch zullen we ooit voor God komen te staan. En we zullen gaan naar een plek. En hoe is die plek? De plek waar we naartoe gaan, de plek, is, er is geen, de Bijbel zegt, er zijn geen tranen daar. Er is geen ziekte daar. Er is, er is geen pijn daar. Maar ooit zullen we komen te staan voor onze redder. Voor zijn troon. En we zullen leven in dat seizoen van goed nieuws. Dus ik wil je vandaag zeggen. Al geleid de ziekte tot de dood. Wanneer je Jezus Christus hebt. Is het altijd goed nieuws. Zeg samen met mij. Altijd goed nieuws. Amen. Het is altijd goed nieuws. Je moet het beseffen. Je moet het leren leven. Niet alleen beseffen, leer het leven. Leven, oké, okay, ik maak dit allemaal mee. Ik zie het allemaal om me heen. Oké, okay, het gaat slecht, slecht, slecht, slecht, slecht. Maar ik weet, ik ben met Christus. Ik ben in goed nieuws. Ik leef in goed nieuws. En nu kunnen we, net als ik en Riedi, terugkijken en we kunnen grafjes maken. Want we leven niet meer onder de spanning. We zijn niet bevrijd. We leven niet meer onder angst. We zijn bevrijd. En we kunnen kijken, hey, wist je nog toen ik zo was... En ik was dat druk te maken om, om die ene blauwe briefje, <laughs> blauwe briefje... Jullie kennen het wel, het blauwe briefje. Doe niet het je het niet kent. Weet je nog Weet je nog toen ik mij druk zat te maken om dit en dat? Weet je nog toen hij of zij mijn hart heeft gebroken? En ik dacht, oh heer, dat kan niet meer goed. En kijk niet wie God mij heeft gegeven. Ik heb de meest geweldige vrouw van mijn leven. Dat is, ze is er niet. Ik kan geen punten scoren vandaag. <laughs> ze, gaat daarna, ze gaat daarna kijken online. <laughs> je moet punten scoren altijd. Um, je kan dan terugkijken en zeggen, wauw, ik maakte mij druk om zoveel. Ik was zo gespannen en ik heb zoveel slecht nieuws ervaren. Maar ik heb gerealiseerd dat het beste nieuws, dat is de timer. Het beste nieuws, het beste nieuws, yes? Oké. Okay. het beste nieuws dat we kunnen ervaren is het goede nieuws van onze Heer Jezus Christus. En als je niet in deze wereld nog... Als je niet in je leven, in je tijdspan van 80, 90, 100 jaar. Als je niet terug kan kijken en zeggen, wauw, het, het werd toch goed nieuws. Wanneer je van deze wereld overgaat naar het andere wereld, naar de eeuwigheid. Dan kun je daar staan met Jezus en lachen. Wauw Jezus, kijk hoe ik daar was en u hebt mij bevrijd. En je kan zeggen net als Simeon. En Simeon zei, ik, mijn ogen hebben de redding gezien. Een oude meneer. Lang onder spanning en ik zie hem al voor me met allemaal rimpels van de zon. En allemaal tegenslagen in het leven. En allemaal dingen dat hij heeft meegemaakt. En zo aan het wachten. Heer, wanneer wordt het goed nieuws? Wanneer wordt het goed nieuws? Wanneer wordt het goed nieuws? En hij zegt hier. Hij nam Jezus in zijn armen. Hij nam de krant in zijn armen. Hij nam het goed nieuws in zijn armen. Hij zei. Nu laat u heren. Uw dienstknecht gaan in vrede. Ik, ik, ik ben opgelucht. Hij nam Jezus en zijn... zei... Wauw. Nu, heren... Laat uw dienstknecht gaan in vrede. Want mijn ogen hebben de redding gezien. Opgelucht. God wil dat wij zo leven. Daar staan we mee. Opgelucht. Wetende dat wij nu leven in de periode van goed nieuws. En dat waar Simeon naar uit keek, daar leven wij nu in. Hij keek er naar uit en wij leven er nu in. Goed nieuws. Eindelijk opgelucht. Laten we opstaan. Eindelijk opgelucht. Wij horen onszelf niet te laten leiden door slecht nieuws. Wij horen onszelf te laten leiden door het beste nieuws dat er is. Weet je, ik vind het grappig wanneer ik moet preken. Altijd, elke week. Want ik, ik kom elke week preken. En elke, elke week hetzelfde resultaat. Jezus wint. Elke week hetzelfde. Je gaat nooit een week komen en ik ga zeggen... Jezus heeft verloren. Het is elke week weer. Jezus wint. Maar we moeten constant... Ik heb gemerkt, we moeten constant herinnerd worden. Jezus heeft al gewonnen. En daarom probeer ik bij een preek. Probeer ik een spanning te, te creëren. En een zekere ding te maken. Een hele preek. Zodat je weet, oké, okay, waar gaat hij naartoe? Waar gaat hij naartoe? Oh, Jezus heeft gewonnen. Weer. Volgende week. Als jullie volgende week kom, weer komen... Dan ga je merken... Oh, waar gaat er naartoe? Waar gaat hij naartoe? Waar gaat hij naartoe? Jezus heeft gewonnen weer. Het is net als een serie. Je kijkt naar een serie. Je weet dat het goed komt. Maar waarom kijk je? Waar gaat dit nou allemaal naartoe? Waar gaat er allemaal naartoe? De, de hoofd, hoofdpersoon die wint. En dat is het met Jezus. Jezus wint. Jezus is ons goed nieuws. Maar wij moeten constant herinnerd worden. Constant. Wie is opgelukt. Kom op mensen. Kom op. Je leeft in goed nieuws. Je leeft in de nieuwe tijdperk. Het oude tijdperk is voorbij. Het oude tijdperk is voorbij. En Simeon zag het begin van een nieuwe tijdperk. Het begin van Jezus Christus. Laat ons hoofd erbij. Goed onze ogen sluiten.